en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goeienacht, ik ben Daan Lankamp. Beta-vakken worden vanaf volgend jaar minder gegeven. Na de zomervakantie van 2027 wordt er bijvoorbeeld minder natuurkunde... en scheikunde gegeven in de bovenbouw van de HAVO. Dat komt door het vernieuwen van het curriculum door de overheid. Schrijf trouw. De krant noemt het opvallend, vooral omdat er een enorm tekort is... aan personeel dat met Vakken is opgeleid. Het dondert bij de BBB nu Caroline van der Plas opstapt als partijleider. Ze schuift medeoprichter Henk Vermeer naar voren. Maar daar lijkt Mona Keizer niet blij mee. Zij haalde vele malen meer voorkeurstemmen dan Vermeer. Ook uit panelonderzoek van Hart van Nederland... blijkt dat BBB-stemmers liever Keizer zien als opvolger van Van der Plas. De Amerikaanse president Trump heeft nu echt de 10% extra heffing ingesteld... voor bijna alle producten die naar Amerika komen. Hij werd juist teruggefloten door het Hoge Rechtshof om de tarieven. Want volgens dat hof zijn die namelijk ongeldig... omdat Trump ze baseerde op een wet die daar niet voor bedoeld is. Voor de nieuwe tarieven gebruikt Trump dan weer een andere wet. Maandag gaan ze in. En Max Verstappen is tevreden over de testweken in Bahrein... We hebben bijna alles gedaan wat we wilden, zegt hij. Hij zette vandaag de derde tijd neer en Charles Leclerc de snelste. Verstappen is benieuwd hoe de auto's het doen over twee weken. Dan is de eerste race van het nieuwe seizoen in het Australische Melbourne. Eerder was Verstappen nogal kritisch op alle nieuwe regels in de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online... Het kan vannacht regenen en het is 5 tot 8 graden. Overdag neemt de regen af en is het soms ook droog met wat zon. Het waait wel behoorlijk en het wordt 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Capture Radio with Laura Van Damme. You're now tuned in to Capture Radio. Leuk dat je luistert? Dit is Laura van Dam en welkom bij Capture Radio. Deze aflevering is live opgenomen vanuit mijn studio in Amsterdam en staat ook op mijn YouTube-channel. Het aankomende uur draait het om energie, emotie en momentum. Nieuwe muziek van Matame, Janix, BLR en nog veel meer. Dit is Capture Radio. Laten we in de show duiken. De slam. on afraid of the wildest fights. Not afraid Radio, live vanuit mijn studio in Amsterdam. Als je nu luistert, laat me weten waar je bent, stuur me een berichtje of tag me. Ik vind het altijd mooi om te zien waar jullie vandaan luisteren. Oké, okay, laten we verder gaan met de laatste 30 minuten. In the mix, with Laura van Damme. Take it, take